7 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Arabische Liga legt Syrië waarschijnlijk vandaag een reeks economische sancties op. In een ontwerptekst van de Liga worden alle transacties met de Centrale Bank van Syrië verboden. Verder worden vliegtuigen van Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott, tegoeden bevroren... en hoge regeringsambtenaren krijgen een reisverbod. Het Arabische Landenverbond stemt later vandaag over het pakket aan maatregelen. De verwachting is dat de vereiste tweederde meerderheid wordt gehaald. Met de sancties wordt Syrië gestraft voor het aanhoudende geweld van het regime tegen betogers en activisten. De Arabische Liga eiste deze week dat Syrië 500 waarnemers toelaat, maar het regime in Damascus weigerde dat. In Egypte heeft Mohammed al baradei zich bereid verklaard premier te worden van een interim regering. Hij ziet dan af van het presidentschap. De nou, topman van het vn atoomagentschap maakte dat bekend na gesprekken met de militaire machthebbers in Egypte. El Baradei ziet zichzelf als alternatief voor Gansouri, de interim premier die deze week door de militaire raad naar voren werd geschoven. De benoeming van Gansouri, die premier was onder president Mubarak, leidde tot woedende reacties bij met name de protestbeweging in Cairo. Vrijdag stonden er weer tienduizenden betogers op het Tahrirplein. De demonstranten eisen dat de militairen de macht onmiddellijk overdragen aan een burgerregering. De Duitse politie heeft ook vannacht zijn handen vol gehad aan activisten... die het kerntransport naar Gorleben wilden verhinderen. Zeven Greenpeace-activisten hadden zich vastgeketend aan de spoorrails bij Luneburg. Na zes uur wordt besloten de 10 meter rails waar ze aan vast zaten volledig te demonteren. Nadat er een vervangend stuk rails was geïnstalleerd, kon de trein verder. Het kerntransport moet uiteindelijk naar Dannenberg, zo'n 50 kilometer van Luneburg. Daaruit gaat het over de weg verder naar eindbestemming Gorleben. Langs het traject hebben zich duizenden tegenstanders van kernenergie verzameld. De politie heeft volgens ooggetuigen onder meer pepperspray ingezet om de demonstranten te verjagen. De hoogste bevelhebber van de NAVO-troepen heeft een diepgravend onderzoek aangekondigd naar de luchtaanval van gisternacht op een legerbasis. Volgens Pakistan kwamen bij de NAVO-aanval zeker 25 Pakistanse militairen om het leven. Ook de Amerikaanse regering liet een verklaring uitgeven waarin steun voor een onderzoek wordt gegeven. Pakistan is woedend over de aanval en heeft Amerika opdracht gegeven een legerbasis binnen twee weken te ontruimen. Vanaf die basis voert de VS geregeld aanvallen uit met onbemande vliegtuigjes. Pakistan heeft daarnaast twee belangrijke aanvoerroutes van de NAVO naar Afghanistan afgesloten. Op een veiling in Parijs zijn honderden tekeningen en boeken van Kuifje verkocht. In totaal bracht de veiling ruim 1,8 miljoen euro op het Veilinghuis werd voor een waterverftekening van een scène uit het Geheim van de Eenhoorn het meest betaald. Bijna 170.000 euro. Ruim vier keer zoveel als verwacht. Het Geheim van de Eenhoorn is het stripboek... waar Steven Spielberg een 3D-film over heeft gemaakt. Zelfstandigen zonder personeel moeten zich verplicht verzekeren... tegen onder meer ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat zei Serk-kroonlid Ferdinand Grapperhaus in Nieuwsuur. Uit onderzoek blijkt dat veel zelfstandigen slecht verzekerd zijn... Volgens Schapperhuis lopen de inkomsten van zelfstandigen terug... en is er sprake van verborgen werkloosheid. Het leidt voor een sociaal vangnet. Indien nodig, kunnen ZZP'ers dan, net als mensen in loondienst, de verzekering aanspreken. In het Noord-Hollandse Muiden zijn twee mensen omgekomen... bij een botsing tussen een brommer en een invalide wagen. De brommer botste met flinke snelheid tegen de invalide kar. De vrouw die achterop de brommer zat, werd door de klap op de autobaan geslingerd... en overreden door een auto. Ze zijn haar verwondingen bezweken net als de bestuurder van de Brommer. De bestuurder van de invalide wagen raakte zwaar gewond. De 46e editie van het cabaretfestival Kamaretten is gewonnen door ongericht enthousiasme. De jury noemde het trio charismatisch en aanstekelijk. In het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam... versloeg ongericht enthousiasme medefinalisten Diederik Smit en Lankmoed. Onder andere Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemond en Hans Theeuwen... hebben kamaretten al eens gewonnen. Tennis Roger Federer moet het in de finale van de ATP World Tour Finals opnemen tegen de Fransman Tsonga. In de tweede finale, uh, halve finale won Tsonga in twee sets van de Tsjech Berdig, 6-3, 7-5. Federer had de finale al bereikt door in straight sets te winnen van de Spanjaard Ferrer. De finale van de ATP World Tour Finals tussen Federer en Tsonga is vandaag. Het weer, het waait flink. In het noordelijke en noordwestelijke kustgebied zijn zware windstoten tot 90 km per uur mogelijk. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het westen regenen, tot ongeveer 12 graden. Morgen is het droog en zijn er perioden met zon, tot dan een graad of 9. Dit was het internationaal.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 In 1970 legden Rotterdamse havenarbeiders het werk neer in een wilde staking die bijna drie weken zou duren. De vakbond stond erbij en keek ernaar, verbaasd over de woede op de werkvloer. Andere tijden keer terug naar de tijd dat Nederland nog wist wat staken was. Vanavond, tien voor half tien, op twee. Hallo Utrecht! Deze minder fileberichten zijn speciaal voor jullie regio. Want we gaan de doorstroming hier eens flink aanpakken.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Elsbeth Grutteke. Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is De Zondag. Mijn gast vanmorgen is filosofen, ze was columnist in het tv-programma Buitenhof... en ze is schrijfster. Van harte welkom, De Sanne van Brederode. rode Dank je. Ja, hoe noem jij jezelf nou eigenlijk? Schrijfster, filosofen, columnisten... Ja, nou eigenlijk schrijver. Schrijver? Nietster? Ja. Is daar nee, ja dat is nee, daar is niks mis mee. Dat is op een gegeven moment uh, uitgeraakt. Dat iedereen uh, ging zich schrijver noemen. Dus nou ja, ik dan ook. Ja. Maar um, schrijver ja. en filosoof, dat ben je wel van huis uit. Maar dat is niet zoals je jezelf betitelt. Nee, ja, ik denk altijd van, ik heb filosofie gestudeerd. En of je dan daarmee ook echt een filosoof bent, uh, dat is maar helemaal de vraag. Nou, misschien filosofeer je wel in je boek. We <laughs> ja. praten over jouw nieuwe boek, uh, Stille Zaterdag. Het ligt hier voor mij op tafel. En daarop zien wij een opengevouwen hand met een witte roos erin. Wa waarom uh, die roos? Waarom die bloem? De witte roos is een thema wat eigenlijk uh, zich vanzelf, als het ware, in het boek uh, vloogt. Uh, het begint ermee, of tenminste... Het een van de symbolen is dat de vrouwelijke hoofdpersoon, Sarah Meiland... Um, voortdurend, zodra ze op zijn, de uh, bosjes witte rozen koopt. Um, die voor haar symboliseren de vriendschap die ze voelt voor um, Maurice Benders. En omdat dat uh, een... Um, ja, het is een wederzijdse verliefdheid, maar een waarbij ze, uh, ze met z'n tweeën... niet iets ondernemen om dat vorm te geven of... Um, uh, ze zijn allebei getrouwd en willen dat vooral ook zo laten. Mm -hmm. Dus er is heel weinig tastbaars in die liefde. En voor haar zijn dan die witte roosjes uh, een, ja, dat is nog een van de dingen die haar iedere keer weer herinnert aan, um, ja, geestelijk hoor ik misschien ook bij iemand anders. Ja, en die bloemen, die zijn daar symbool van, dan, ja. in feite. Ja. Ja. Heb je zelf iets met bloemen dat je daarop uitkwam? Uh, nou ja, vermoedelijk wel. Nee, ik heb, ik heb heel veel met bloemen. En ik heb ook altijd graag um, bloemen in huis staan. Niet per se witte rozen overigens. Niet altijd witte rozen? Nee roze. hoor, nee, nee. Maar uh, ja, ik weet het niet. Als het, als het er niet staat of als je ergens komt waar het niet staat... heb ik altijd een beetje een doodsgevoel. Hm. Terwijl bloemen ook vergaan op een gegeven moment. Ja, dat is waar. Maar de, juist in het waarnemen daarvan... heb je het idee dat je je vingers een beetje aan de pols van... Uh, het leven blijft mm -hmm. houden. Ja. Naast de bloemen komen ook heel veel kleuren in het boek voor. Elk hoofdstuk heeft een bepaalde kleur. Of dubbele kleur. Hè? Lood, purper, oranje, wit en zwart. Rood en groen en goud. Ja. Uh, wat voor betekenis hebben die kleuren? Um, ja, dat is er eigenlijk vanzelf ingekomen. Toen, toen ik het boek klaar had. Um, en heb je gesprekken met je redacteur... Uh, merkte ik van, van uh, de manier waarop ik het vertel... is niet helemaal de goede volgorde soms. Dus ik ben gaan schuiven met de hoofdstukken... en kwam toen tot een bepaalde indeling. En eigenlijk daardoor ontdekte ik... Goh, ofwel ik beschrijf bepaalde kleuren... Um, of, of een, een sectie hoofdstukken ademt een bepaalde ja. sfeer. En... Um, de kleur zit er ook letterlijk in, hè? Ja, die zit, voor zit er ook elk in. En wat mij betreft is het tegelijk ook hè, uh, in de kerk de, de liturgische kleuren. Dus de, uh, rood is de kleur van Pasen. En vaak wordt dan als tegenkleur, om dat rood nog roder te laten zijn... groen gebruikt. Dus dat is niet voor niks. dat uh, Op het moment dat het in het boek ook echt Pasen wordt... dat dat wordt voorafgegaan door rood en groen. Uh, het begint met oranje en purper. Um, dat was eigenlijk toeval... Gewoon omdat er ook daar weer wordt gekeken naar een boeket met die twee kleuren erin. En pas later realiseerde ik me... ...purper is van oudsher de kleur die geassocieerd wordt met het katholicisme. Oranje met het protestantisme. Dat is ook met mijn personages aan de hand. Uh, dus, dus op die manier heb ik die kleuren steeds erin uh, gelegd. Als een, uh, meer als een soort ervaring uh, ja, die het... Alles wat met woorden gezegd wordt overstijgt. Mm -hmm. En um, wat het wonderlijke is. Ik had al wel bedacht van de sfeer van um, de proloog is lood. Omdat die erg droevig is en ingetogen en, en zwaar. En aan het einde, um, ik ga natuurlijk niet verklappen. Maar de epiloog nee. daarin is toch een soort overwinningsmoment. Dat moet dan goud zijn. En later pas las ik dat dat in de alchemie het proces is. Hè? Van lood naar goud. Kijk, ja. Dus ik hoop... En dat is allemaal heel pretentieus hoor, maar ik hoop eerlijk Mag gezegd hoor. dat, dat zo'n boek een, een bepaalde ervaring heeft waarin je dus die transformatie uh. ja, in allerlei hoedanigheden laat zien. Troubles are self-created, they just live in my mind, why do we try, when it always ends up fine, everything will be We'll be alright van Mad Words. Ik praat vanochtend met schrijfster Desanne van Brederode. Zij heeft een nieuw boek geschreven, Stille Zaterdag. Daar praten wij over. Ja, Desanne, hoe, hoe werkt dat, een boek schrijven? Sluit je je dan een half jaar ergens op? Of hoe gaat zo'n proces? Um, nou ja, het, het begint ermee dat je met bepaalde vragen rondloopt... of, of thema's die voortdurend de kop lijken op te steken. De vraag is of dat echt zo is, maar, maar je, je focus wordt scherper... En langzamerhand voegen zich dingen bij elkaar. Dat je ineens personages vindt. Uh, een, een, ja, de contouren van een plot. En, en uh, als dat eigenlijk allemaal als een soort kleine blokjes in elkaar schuift. En je het idee hebt van hier kan ik verder mee bouwen. Dan heb je natuurlijk nog geen enkel idee wat eruit zal komen... maar de ingrediënten kloppen... Mm -hmm. uh, voor je gevoel dan. Ja, dan is het eigenlijk een kwestie van... van um, de hele dag leven met die mensen... Uh, die je weliswaar niet kent... maar die, uh, die genoeg in zich hebben om ze te willen leren kennen. Om te willen weten wat voelen ze. Wat, ja, hoe, ook hele simpele dingen. Hoe is hun huis ingericht? Uh, waar gaan ze naar op vakantie? Daar hoef ik me niet echt af te sluiten. Dat is eigenlijk iets wat vanzelf gebeurt. Ja, dus terwijl jij de boodschap aan het doen bent... Ja. Denk jij, dacht jij na over Sa Sarah en Maurice? Ja, zo ontstaat bijvoorbeeld dat van die witte roosjes. Je koopt het op een gegeven moment zelf. Sta je bij de kassa en denk je van... oh, laat ik een bosje witte roosjes kopen... En ik goed, dat is mooi. Ik zou me kunnen voorstellen dat. En dan ontspint zich weer ja. een stuk verhaal. En dan dus... ga je snel naar huis en dan schrijf je toch? Nee, Nee, nee. <laughs> als het, als het er waarde heeft, blijft het bij je. En als het uh, verwaarloosbaar is, uh, dan mag het ook weer vergeten worden. Ik ga er altijd vanuit dat de dingen die er echt toe doen, die onthoud je wel. Ja. Maar die thema's, als je zegt, er, moeten, er ontstaan wat blokjes. Is dat dan door dingen die je leest in de krant... of wat je ziet op de televisie, door de gesprekken die je voert... Komt het uit de maatschappij, die, die, die onderwerpen? Of hoe, hoe ja. staat dat dan? Nou ja, um, dat, ik, dat ik na zoveel jaren weer een boek wilde schrijven. expliciet over geloof. Dat is natuurlijk in mijn debuutroman heb ik dat ook gedaan. En toen een heleboel jaren niet. Uh, of zijdelings mm -hmm. zat er één gelover in een boek of zo. Maar, maar, niet, maar niet meer dan één. Nee, <lacht> <laughs> um, Maar nu merkte ik wel van, van langzamerhand. Um, ja, eigenlijk zonder enige emotie. Want ik denk dat zeker woede of frustratie... is geen emotie waaruit je moet werken. Maar ik merkte wel van... als het gaat over religie... of dat nou is op een feestje... of, of, of op televisie... Uh, um, de niet gelovige mensen... Vaak de houding hebben van zeg maar niks meer. Uh, het is dit, dat, het dat. Uh, mensen die geloven die kunnen kennelijk de chaos van het leven niet aan. Kunnen niet omgaan met het feit dat alles en iedereen sterfelijk is. Um, hebben kennelijk ook niet het vermogen... om hun, morale, of hun morele gedachten uit zichzelf te halen. Maar hebben daar een, een heilig boek voor nodig. Uh -huh. uh, nou, Noem maar op. Vaak hoef je... Um, als mensen weten dat je gelovig bent of het onderwerp gaat erover... zelf niets meer te vertellen, want het wordt al voor je gedaan. En als je daar een kleine correctie... Uh op wil, wil, wil uh, laten gelden, dan um, wordt dat juist gezien als... oh, nu ga je mij met de Bijbel om de oren slaan. Of, uh, hm. Dus alles wordt al zo geïnterpreteerd. Dus je kan eigenlijk niks meer zeggen dan? Daar kwam het nou, op, daar vaak vond... is dat zo. En, en dat kun je, dat, daarvan kun je zeggen, van, dat moeten we onze niet-gelovige medemens kwalijk nemen. Maar mij valt op dat ook enorm veel gelovigen dit in de hand werken. Dus, dus, Op um, wat voor manier dan? Wat doen ze dan? Door inderdaad heel stellig te zijn. Of door geloof vooral af te schilderen... als een leverancier van normen en waarden. Uh, of te doen... Heb al, je het over het CDA nu even? Ja, nou ja, Balkenende die dan voortdurend daarop op hamerden van uh, uh, dat christelijke normen en waarden en, de, en dat je dan. <lacht> ja, dat, ja, dat mocht kan... niet uit frustratie voortkomen, dit boek, maar nee, dat klinkt nee, een maar, beetje. Nee, maar ja, nou dat, dat zijn wel de, de, de, um, de, de extremen die vooral dan uh, over het voetlicht komen. Vaak ook natuurlijk de mensen met een enorme flux de bush die, die goed over. He, um, die onderwerpen ja, stellige meningen naar buiten kunnen brengen, overtuigingen. Um, en ik merk zelf, van, van daar kan ik me ook niet in herkennen. Nee. Dus eigenlijk van twee kanten merk je dan in zo'n samenleving... van uh, mensen die niet geloven, die snappen er helemaal niks van, staan er niet voor open. Mensen die wel geloven, maken het vaak niet eens beter. Nee, en werken denk ik ook dat onbegrip in de hand. Uh, want dat is nogal mijn... wat. Om dat nou te ja, nee, maar als er, als er uh, een, een fundamentalistische moslim aan, aan tafel bij Pauw en Witteman zit... maar dat kan ook een fundamentalistische christen zijn, daar geldt hetzelfde voor... die in zijn hele verhaal een superioriteitsgevoel uh, uitstraalt... van ik heb iets wat jullie niet hebben en daardoor zijn jullie verdorven en kijk ik op jullie neer... Uh, uh, ja, vind ik het niet zo raar nee. dat, dat mensen dan denken... oh, zijn gelovigen zo, laat dan maar zitten. Ja. Dat lijkt me een hele uh, eenvoudige reactie. Terwijl ik zelf denk, wat ik ook merk als ik lezingen geef... Um, uh, die ook vaak over religieuze of levensbeschouwelijke onderwerpen gaan... dat is dat voor, voor heel veel mensen maar een soort zwijgende minderheid... Um, is geloven helemaal niet een set van meningen. En, en de overtuiging of het zeker weten hoe het straks na de dood zal lopen... en wie wel en niet uh, um, onder de gouden poort zeg maar door mogen. Uh, maar het is een hele intieme beleving. Mm. En toen ik dat me meer en meer bewust werd van... van daar waar ik soms in zo'n debat terechtkom, wil ik er het zwijgen toe doen. En niet om iets geheim te houden, maar omdat de dingen waar ik in geloof... of die me zo intens raken, die laten zich niet omzetten in debatpunten. Mm. En op het moment dat ik me daartoe wel laat verleiden, heb ik echt het idee dat ik iets vertrap of een nare smaak in de mond. Die doet er geen recht aan, in feite. Doet absoluut geen nee. recht aan. Dus ik dacht van, wil ik um, iets laten zien van wat geloven ook kan zijn... waarbij ik dus zeker niet wil claimen dat ik dan zou weten wat het wel is... dan heeft het geen zin om daar een pamflet over te schrijven... of, of zelfs maar een bundel met essays. Maar dan, dan is de enige manier waarop ik dat kan laten zien... in fictie, waarbij ik ja, weliswaar kies voor fictieve personages en een fictief verhaal... maar die beleving centraal kan stellen. En dan is het aan de lezer of die daarin mee wil gaan... of natuurlijk nog steeds zegt van ik kan er niks mee. Ik bedoel, nee. die vrijheid... Um, hey, ik heb de vrijheid om zo'n boek te mogen publiceren... en iemand anders... Kan Nog te. Ja, uiteraard. Het is wel een behoorlijke last die je op je eigen schouders legt dan. Hè? Want dan stel je jezelf eigenlijk tot taak om mensen een beeld te geven van die intieme vorm van geloven. Zonder dan uh, je in die polemiek in de samenleving te mengen. Is, is dat niet heel erg moeilijk geweest? Of ging dat wel? Ja, maar op het moment dat je aan het schrijven bent. En aan het uiteraard aan denken over wat je gaat schrijven. Uh is er toch echt alleen maar die uiteenzetting... met die personages hm. en dat verhaal? De rest en... van de samenleving kijkt dan niet over je schouder nee, mee? Dat nee, en dat, dat zou ook, denk ik, een heel slecht uh, boek opleveren. Want dan heb je misschien toch de neiging... dat je bepaalde mensen te vriend wil houden... of juist op je hurken gaat zitten om uit te leggen... of toch misschien ergens een soort woedende veeg... uit de pan, uh, uit je pen laat vloeien. Schrijf je, uh, doe je die wel eens, uh, die liedje die wel eens op je computer? Dat soort woede in de uitvegen? Nou, dat was deze keer niet nodig, omdat ik, omdat ik uh, ook echt denk dat die woede wel klaar is. Die heb ik heus wel een paar jaar gehad, hoor. Of, of woede, frustratie. Hm. Dat je. Dat je uh, over het onbegrip, in feite. Ja, en, en dat je zelf. Dat vond ik ook in recensies soms raar. Dat uh, ik heb bijvoorbeeld nog nooit een compliment gehad uh, over het feit dat. Dat ik zo goed atheïstische personages vormgeef. Terwijl dat doe ik boek na boek. En dat vraagt heel veel inlevingsvermogen soms. Om die denkwijze uh, he, uh, me zo eigen te maken. Nou ja, dat ik ook niet stiekem er nog een of andere metafysische dimensie in smokkel. Uh, en dat vind ik wel vreemd, dat, dat het wel normaal gevonden wordt... dat je als gelovige gewoon je perfect kunt bewegen in een atheïstisch universum. En die ene keer dat je personages maakt die nou eens wel denken en voelen zoals jijzelf... Dan is het weer uh, gewaagd, zegt hij. Ja, ja, ja, dat vind ik heel interessant ook, hoor. Ja, want dat werd ook gezegd in de, in de recensies. Hè? Het is wel heel gewaagd om over zo'n onderwerp ja. een boek te schrijven. Nou ben jij uh, niet heel toevallig getrouwd met een literair criticus... Ja. Uh, is het dan zo dat als jij zo bezig bent met dit boek en met, met deze thematiek... dat je dat dan met hem bespreekt? Of dat je hem ja. dingen voorleest? Ja? En, ja. En, en pas je je dan ook aan op zijn kritiek? Um, nou, kijk, hij zit dan... Uh, uh, thuis is het gewoon ook Arjan Peters, hoor. En is het niet de he hij niet, niet de hele tijd de criticus. Nee, <laughs> nee, nee, nee, nee. gelukkig niet. Het lijkt niet. me zeer vermoeiend als ja, dat wel zo is. Of ja. het wel natuurlijk heel veel gaat... Uh, maar dat is ook um, ja, een... een, een, een Bloeiend uh, aspect in, in ja, wat je bindt. Het gaat natuurlijk altijd wel over vormgeving en stijl en wat, wat je in een bepaald gedicht kan ontroeren. En ja, hoe, zelfs hè, hoe, hoe vertel je een grap? Ik bedoel, als je allebei zo van, van uh, het kunstzinnige houdt. Mm -hmm. Want dat, dat geldt natuurlijk ook voor muziek en, en dans. En ja, hij houdt zich bezig met literatuur. Maar. Het, ja, het zit in alles. Ja, dat, dat, ja. We zijn denk ik wel allebei erg estheten. Um, Doe je dan heel erg je best om aan hem uit te leggen waarom je over dit thema nou een boek wil schrijven? Nee, hoor. Maar, maar dat zou ook heel raar zijn, want na, na zo'n enorme tijd weet hij ook wel waarom dat is. Ja, hoef je dus niet maar uit te nee, ik uh, zou heel erg vinden als ik hem nog zou moeten overtuigen. En um, ja, tegelijkertijd denk ik ook daarin. Ik deel heel veel. Ik vind het ook prettig om stukjes voor te lezen of, of hardop na te denken van, van ik ben aan het schuiven met een passage. Zou die zo sterker worden? En tegelijkertijd denk ik dat het ook heel um, gezond is zelfs om, om um, ja, elkaar in, ook in... in het eenzame deel gewoon met rust te laten. Oh, oh. Dus als ik er ook niet boven hang als hij een boek gaat bespreken van een ander... of zegt van, goh, dat zou ik toch zelf heel anders doen. Nou, bedoel... Je geeft elkaar de ruimte daar ook in. Want... Ja, uiteraard. Maar het is wel belangrijk wat hij vindt, denk ik. Ja, maar ik zou nooit een boek schrijven voor Arjan Peters. Oh. Of tenminste, ja... <laughs> He, maar, maar dat ik het zou proberen aan te passen aan hoe, uh, aan hoe hij dat leuk zou vinden. En Ik weet toch wel van... van... Bedoel, hij kan zo'n boek waarderen omdat hij ziet dat ik bepaalde bedoelingen daarmee had. En daar um, in meer of mindere mate in geslaagd ben. Ja. Maar um, kijk, ik, ik weet zeker als je hem vraagt een boek van D. Sanne van Brederode of van Arnold Grumberg. Kiest hij Arnold Grumberg? Ja. ja, zo en dat is het. Vind je niet wel. erg? Um, Jawel, toch? Ja, ik vind het erg. <laughs> ja, maar ik begrijp het wel. En ik zou het akeliger vinden als hij zou zeggen D. Sanne van Brederode. Omdat je hem dan niet oprecht zou vinden. Ja. Dan zou je ja. denken, dat, ja, dat ik doet hij liever, alleen maar... ik liever eerlijkheid die niet altijd leuk is... dan, dan uh, ja, van, van dat gluiperige... Dat, ja. <laughs> dan, maar, dan maar gewoon eerlijk. Ja, ja. Hij is niet gelovig. Jawel. Wel. Ja. Oh, het wordt altijd zo geschreven dat hij niet gelovig is en jij wel. Dus ja, dat... maar dat is, dat is het rare, denk ik, in deze cultuur. Uh, alles bestaat pas als mensen erover praten. Hmm. En uh, nee, we zijn ook voor de kerk getrouwd... En, maar, maar dat ik meer de behoefte heb om, om dat in mijn werk te leggen. Trouwens, als mensen echt goed zouden lezen... zouden ze dat ook wel zien. Maar... maar dat lijkt vaak erg moeilijk om, om precies te lezen, goed waar te nemen. Dingen, ja, wat ik al zei, dingen bestaan pas als iemand luid en duidelijk ja. uh, het terwijl noemt. Terwijl jij juist wil aantonen in dit boek ook... dat dat ook iets intiems en van jezelf kan zijn. Ja. En, een thema in het boek is uh, omkijken. En je zegt ergens in een, in een interview dat je, ook een, uh, dat je erg houdt van het verhaal van Oorfuis. Ja. Wat is dat voor verhaal? Dat is een verhaal van, van een uh, man, een... een ook een estheten, een, een, een muzikus... die uh, uh, verschrikkelijk verliefd is op Auridice. Zij is een dochter van een rijke man... en dreigt uitgehuwelijk te worden. Uh, dat weet hij te voorkomen. Ze kunnen trouwen en uh, dolgelukkig uh, wandelen ze ergens... en wordt zij door een slang gebeten beland in de onderwereld. Uh, en... Orvuijs is zo radeloos dat hij haar gaat zoeken. Zelfs de overtocht over de leten, de, de doodsrivier waagt. En um, de goden zijn daar zo van onder de indruk... dat ze zeggen, nou, oké, okay, jij krijgt daar mee. Maar op één voorwaarde, dat je in de, als, op de terugtocht... loopt ze achter je aan door die smalle gangen. En uh, um, dan is het zaak dat je niet omkijkt... om je ervan te vergewissen of ze daar nog loopt... Ja. Uh, want op dat moment houdt het op. En nou ja, omdat hij achter zich geen geluid hoort... en nog het geruis van haar gewaad of, of iets... Um, wordt de aanvechting om om te kijken sterker en sterker. En hij is natuurlijk ook dolgelukkig dat hij haar weer heeft. En dan, tjak, wordt ze voor om. de tweede keer... Uh, wat ja, wat een drama. Wat een vreselijk drama. Ja, ook erg menselijk. Ja. Ja. Wat, wat, dat, dat, dat thema dat speelt ook een rol in je boek. Mm -hmm. kun, je, kun je uitleggen hoe? Ja, omdat ik... Um, het voornaamste thema van mijn boek was eigenlijk naast uh, het, het willen tonen... dat het religieuze misschien vooral begint en, en hopelijk eindigt met een beleving. Uh, um, wilde, ik, wilde ik het leidersverhaal verder uitdiepen en... Um, Weer zo tot leven wekken of zo actueel maken eigenlijk. Alsof het helemaal niet 2000 jaar geleden is gebeurd. Um, Want nu heb je het over het leiderschap van, van Christus. Christus. Ja. Ja. Dat ik zelf dacht van, van dat moment... dat iemand eigenlijk zo'n absurd offer uh, waagt. Om, om te denken van ja, ik moet die kruisdood aangaan. Um, ergens misschien... Geestelijk wel beseft waarom dat nodig is. Of ik neem aan dat iemand zijn roeping. Of iemand maar hij zijn roeping zo sterk heeft beleefd dat hij dat wel wist. Maar tegelijkertijd ook wat het met in een spanningsveld van het niet zeker weten. Nee. Uh, dus, dus je gaat dat aan en ik denk vanuit een voor ons bijna niet voor te stellen liefde. Uh, maar met het risico dat het allemaal volstrekt zinloos is en voor niets. En, en, um, he, het is niet hetzelfde als een zelfmoordterrorist die denkt van oké... Okay, ik maagden. Ja, en dan krijg ik straks die beloning. Dat zit er nergens in het verhaal. Op die manier kan ik dat zo hm. terugvinden. Hm. Uh, dat het een heroïsche heldenverhaal is. En, nou, dat idee van, van dat brengen van een offer en daarbij dus anders dan Orfuis niet omkijken van wat gaat hiermee gebeuren en kan ik dat tot op de comma berekenen... of hè, hou ik nog iets vast van het leven of de vrienden waar ik aan gehecht ben. Dat spanningsveld tussen, tussen het leidersverhaal en het oorvuisverhaal... dat klinkt nou heel zwaarwichtig, maar dat heb ik geprobeerd op een subtiele manier door elkaar heen te laten vlechten. Oké, okay, nou, over hoe je dat geprobeerd hebt gaan we zo meteen verder praten. Eerst uh, gaan we luisteren naar het nieuws van half acht... en dat uh, wordt gelezen door Martijn Naarhuis. Radio 1, het NOS-journaal. De Arabische Liga legt Syrië waarschijnlijk vandaag... een reeks economische sancties op. In een ontwerptekst van de Liga worden alle transacties... met de Centrale Bank van Syrië verboden. Verder worden onder meer vliegtuigen... van de Syrische luchtvaartmaatschappijen geboycott. De hoogste bevelhebber van de NAVO-troepen heeft een diepgravend onderzoek aangekondigd naar de luchtaanval van gisternacht. Volgens Pakistan kwamen bij die NAVO-aanval zeker 25 Pakistanse militairen om het leven. Zelfstandigen zonder personeel moeten zich verplicht verzekeren tegen onder meer ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat zei ser kroon Ferdinand Grapperhaus in Nieuwsuur. Grapperhaus pleit voor een sociaal vangnet. Indien nodig kunnen ZZP'ers dan, net als mensen in loondiensten, verzekering aanspreken. En de 46e editie van het cabaretfestival Camarette is gewonnen door ongericht enthousiasme. De jury noemde het trio charismatisch en aanstekelijk. In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam... versloeg ongericht enthousiasme mede-finalisten Diederik Smit en Lankmoed. En tot zover de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is het ontstuimig herfstweer. Er staat een stevige zuidwestenwind, boven land vrij krachtig... aan zeekrachtig tot hard en op de wallen stormachtig, windkracht 8... Bovendien is in het noordwestelijk kustgebied kans op zware windstoten tot 90 km per uur. Verder is het vanochtend bewolkt, maar op de meeste plaatsen nog droog. Aan het eind van de ochtend volgt vanuit het noordwesten een gebied met buige regen. Vanmiddag trekt de regen naar het zuidoosten weg... en komt in de noordwestelijke helft van het land de zon tevoorschijn. Het is zeer zacht, met maximaal 11 graden in het oosten en maar liefst 13 aan zee. De wind draait geleidelijk naar het westen en neemt vanavond en vannacht sterk in kracht af... Bij weinig wind kan in het zuidoosten enkele mistbank ontstaan. Het minima van 6 graden aan zee en 1 of 2 graden in het midden en oosten wordt het een koude nacht. Morgen begint de werkweek droog en met flinke zonnige perioden. Het wordt dan gemiddeld een graad of 9. De dagen daarna trekt de wind weer flink aan en wordt de kans op regen steeds groter. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit is de zondag op Radio 1. U luistert naar Dit is de Zondag en als u net inschakelt, goedemorgen. Fijn dat u luistert. De gast is vandaag Desanne van Brederode, schrijfster van het boek Stille Zaterdag. En voor het nieuws hadden we het al over de thematiek van het boek. Geloof, de intimiteit van het geloof. En daar is nogal eens geen aandacht voor in de samenleving. Komt door de samenleving, maar ook door de gelovige zelf, vertelde jij net, Desanne. Wat me opviel in het boek is de, de, de, ja, de wat vrolijke, ironische toon... Waarover je, waarop je schrijft over de jeugd van hoofdpersoon Sarah... Burgemeester van Amsterdam, is zij. Zij komt uit een gezin uit de Bijbelbelt. Mm -hmm. Je beschrijft dat eigenlijk op een hele luchtige manier. Mm -hmm. Heb je daar bewust voor gekozen? Om daar niet zo'n zwaar Jan Siebelink-achtige ja, toon bij aan ja. te slaan? Ja, nou ja, kijk, dat is het leuke dat ik uh, de, de, de afgelopen jaren... steeds meer um, uh, vrienden en, en kennissen uit het protestantse milieu... Uh, um, tegenkom en, en daar ja, vaak daar veel beter met mijn geloof uit de voeten kan dan bij mijn mede-katholieken. Oh ja. Ja, nou ja, die weten vaak gewoon, hebben geen clue waar ze in geloven en dan willen ze geloof ik, ook niet hebben. <lacht> zo, <lacht> ja, nou, dus dat waren ja, de katholieken weer ja, van dus vandaag. Sorry, maar het is gewoon zo. <lacht> ja. en um, uh, dan, dan valt me op dat, dat um, ook soms degene die, die natuurlijk best klappen hebben opgelopen... Uh, um, niet zozeer fysiek, maar, maar ja, door zo'n heel streng protestantse achtergrond. Um, daar vaak met een soort luchtigheid toch ook over kunnen spreken. Mm. Van het hoorde erbij, uh, iedereen had dat op die manier. En um, vaak is het, is de, zijn de pijnmomenten de momenten waarop iemand gaat studeren... en dat geldt trouwens voor mijn personage ook... Ja. en daarmee breekt of thuis niet meer goed kan uitleggen... Um, He, dat ze nog wel gelovig is, maar, maar, maar niet juist die manier. Vanuit dat geloof andere keuzes maakt. Ja, ja want de hoofdpersoon Sarah die, die gaat studeren en, die, en eigenlijk betekent dat ook een breuk met haar familie. Ja. Zei, maar dat geloof, dat houdt ze wel vast. Ja, nou ja, dat voor haar is het zo. En ik denk dat dat interessant is in de hele geschiedenis van, van het christendom. Dat vaak mensen um, met het bestaande geloof of het geloof van hun ouders breken doordat ze zo gelovig zijn. Dat moet je even aan. Nou, kijk, Maarten Luther, daarvoor kan je niet zeggen, nou, daar begon eigenlijk al de eerste secularisatie. Nee, die was zo gelovig dat hij dacht, dat rijke Roomse leven met de aflaten handelen en noem dat maar op. Dat klopt gewoon niet. Dat klopt niet. Nee. Dat zou Christus op deze manier nooit pikken. En dat, dat zie je eigenlijk heel vaak in die geschiedenis terug: dat, dat mensen juist omdat het verhaal ze zo dierbaar is... en omdat hun beleving daarbij zo sterk is... Dat ze, dat ze zich genoodzaakt voelen om de traditie... die in hun ogen is afgedwaald van die, van die intense beleving... om die uh, het zij te verlaten, het zij aan te vechten. Ja, je zegt mensen die... die... Uh, die keren zich af van hoe ze dan opgevoed zijn... omdat ze juist zo gelovig zijn, ja. zelf. Ja. Is, is, kan ik dat ook over jouzelf zeggen? Ja, absoluut. Ik denk dat dat ik is wel... een heel stellig antwoord meteen. Ja, twee. nee, maar dat is ook zo. Ik, ik merkte bij mezelf van... van uh, ik, ben, ik ben opgevoed en, en nogmaals, ik begrijp mijn ouders daarin heel goed... maar in, zeg maar, letterlijk de linkse kerk... Uh, de, dus zo'n kerk... Met Want jouw deuken. vader was een uitgetreden priester ja. die getrouwd is ja. met jouw moeder. Ja. En, je, je, en op latere leeftijd jou gekregen hebben. Ja, klopt. En uh, uh, zij wilde natuurlijk mij niet aandoen... Uh, de strengheid van het geloof, uh, de angst... Uh, die zij zelf, uh, met name mijn moeder, ook heeft meegekregen voor de hel. En, uh, maar, maar, nou ja, om nou dat hele... Dat hele de hele weg te vertellen, is misschien een beetje te veel. Maar in ieder geval god voor mij dat. Nou, maar ik was altijd al heel veel met geloof bezig. En ook met überhaupt ja de verschillende godsdiensten. Ik heb me ook heel, als kind al vond ik het ook leuk om over het boeddhisme te lezen mm -hmm. en de islam. En en het was uh, ergens dat je op je achtste ging jezelf uh, naar de kerk met een rozenkrans. Ja. Dus dan was, was dat echt een onderwerp wat je bezig hield. Ja, ja, ja, ja. En ik hield ook kleine uikers. Die vier een kies op mijn kamer. Oh ja, ja, ja. En uh, zelfs met een stukje brood. En, ja. nee, ik ben... en je eentje dan? Of met, met, nou de... ja, als de dienst als ik de liturgie helemaal had uitgeschreven, dan mochten mijn ouders. <laughs> en deed die dan ook mee. Ja. ja? ja. Dus die uh, gaf je lief. daarin wel de ruimte. Ja, dan? zeker. Ja. En van... ik kwam toevallig laatst een, een vader tegen van een vriendinnetje en die zei uh, van, uh, gooi je had als kind een godclubje. Toen dacht ik, oh, wat erg. Ja, dat had ik ook. Een godclubje? Ja, dat ik wat dan... Wat was dat dan? Nou ja, ik meen me te herinneren dat we dan de kinderbijbel samen lazen op mijn uh, advies. Oh ja, echt wel? <lacht> ja. En dan ontving je gewoon kinderen van jouw leeftijd bij je thuis en die gingen dan... Uh... Zoiets zal het geweest zijn. Ik heb het verdrongen. Ik schaamde <lacht> me ook dood toen die vader me eraan... Uh, Herinneren? Het is ook wel weer heel bijzonder dat je als kind daar al zo'n eigen, eigen weg in gaat. Dat was ook het eerste wat ik schreef. Dat heb ik nog altijd op een papiertje. God is lief. Ja? ja? Dat is ja, dus waar Erasmus mee eindigde. Lieve God. Wat bij mij, God is lief, was het eerste. Waar ik, uh, ja, vind ik ook wel weer. denk van nou, dat is wel leuk om. om uh, He, het is veelzeggend dat een kind ja. daarmee begint en, en niet... Uh... God is eng of God is boos ja, als of überhaupt. Ik is... uh, kan me ook voorstellen dat je eerder doet, mama is lief of ja. zo. En die ja. was ook heel lief. Ja. Dus, dus... Maar God ook. Ja. <laughs> het opvallende is dat in jouw boek de beide hoofdpersonen, Sarah en Maurice, allebei ook als kind al een ervaring hebben van Christus. Ja. En uh, dus eigenlijk daardoor ook dat geloof ja. uh, een, een rol blijft spelen... in de rest van hun leven, ondanks alles wat er dan ja. om hen heen gebeurt. Ja. Is, kan je dat, is dat ook gewoon je eigen ervaring die je daarin beschrijft? Ja. ja. Nou ja, niet, niet... Ik bedoel, mijn eigen ervaring vind ik dan te kostbaar... om dat zomaar... Ja. Uh, dus ik heb gewoon een, een religieuze ervaring verzonnen. Uh, voor je hoofdpersonen bedoel je? Ja, voor mijn hoofdpersonen. Ja. Ja. Maar uh, nee, bij mij was het... Uh, ja, een aantal keren hoor. Maar, maar op een totaal onverwacht moment. dat is het interessante. Je gaat naar de kerk en ook daar kun je hele mooie ervaringen hebben. En soms doe je het ook niet om per se die ervaring te hebben, maar uit een soort trouw van ik wil daar gewoon, hè, al ben ik nog zo moe... maar ik wil daar gewoon zitten. Ook um, als kind al? Of heb je het dan ja, al, als... al? Ja, ik geloof het wel. Voor mij, voor mij is er eigenlijk maar één woord... Uh, wat, wat met geloven, uh, zoals ik het zelf beleef... dat is schatplichtigheid. Er is een, er is een ontroering. Er is een, een alsof je uh, een paar keer in je leven... Um, door heel helder glas iets hebt kunnen zien van, van uh, de binnenkant... van wat er op Golgotha is gebeurd en bij het laatste avondmaal... en überhaupt uh, bij de geboorte van, van Christus. Mm -hmm. um, ja, waarvan je donders goed weet dat je dat met geen enkel wetenschappelijk bewijs zult kunnen staven. Maar de, die behoefte ken ik dus ook helemaal niet... Um, Hoewel de samenleving er wel steeds om vraagt. Jawel, maar daar hoef je, je hoeft niet in alles mee te gaan waar de samenleving om vraagt. Nee, dat is duidelijk dat je dat niet ja, doet. Nee. En, en, um, maar die en, uit, ja, en, en, en Dat vervult je met zo'n diepe dankbaarheid dat je van daaruit wil leven. Iets anders is het niet. Nee, nee. Maar schatplichtig klinkt een beetje ook als plichtmatig. Als, als Van nou ja, dan sleep ik me iedere keer maar weer naar die kerk... en dan zit ik daar dan <lacht> en dan zie ik die onvolkomen mensen daar. Maar ja, omdat ik nou eenmaal ooit dat zicht heb gehad... op hoe het werkelijk is, doe ik dat dan maar. Oh ja, nee, zo zie ik dat niet. Nee, schatplichtigheid is wel een... een, een, een de grondstemming is dan juist dankbaarheid. Hm. En dankbaarheid lijkt me sowieso altijd vreugdevol. Ja. Dus dat, heb je dan, dat, dat, dat is het gevolg daarvan dan. Ja, ja. en het is een lijden aan. aan uh, uh, en dat kan veel zwaarder zijn dan dat je dat. Ik bedoel, uh, dat deel ik echt met niemand. Maar, maar er zijn natuurlijk momenten dat je lijdt aan je eigen ondankbaarheid. Alsof je daar dan, of je dan willen zijn, uit een bepaalde uh, trouw of liefde valt. En op wat voor moment is dat dan? maar nou, bijvoorbeeld als je jezelf erop betrapt... dat je heel negatief over andere mensen denkt. Of, of je, je um, cynisch laat worden door het nieuws. Of ja. he, in zo'n soort... Um, ja nihilisme terechtkomt waarvan je het idee hebt van... je mag wel realistisch zijn. Uh -huh. en, en er zijn genoeg problemen in de wereld... waarvan ik denk, maar, nee, maar hoe moet dat allemaal? Waarom lijden mensen zo? Daar heb ik ook absoluut geen antwoord op. Nee, maar je wilt je niet laten vangen in dat cynisme? Of daar nee, niet in mee in Nee, mee, in nee, mee nee omdat je denkt van, maar ik weet... Voor mijn gevoel, er, er is een ander verhaal wat met ons meegaat en, en de een krijgt er af en toe een glimp van en de ander helemaal niet en die zal het onzin noemen. Nou, dat is dan zo, maar, maar voor mij is dat een verhaal um, ja, van een dusdanige grootsheid, dat, dat meegaan in cynisme automatisch een soort verraad is aan, aan dat verhaal. We gaan even naar onze dichter. De Dichter bij de Zondag. Vandaag is dat Vrouwtje van de Ploeg. Dichter op de Week. Vrouwtje, goedemorgen. Goedemorgen. Live voor ons aan de telefoon. Ja. Wat een eer. Ja, nou. We gaan heel graag luisteren naar jouw gedicht. Bloemen en kleuren. En opeens zijn daar nieuwe mensen. Die je wilt leren kennen. Vraag je af. Hoe hun leven is? Hoe zouden zij de dagelijkse vragen beantwoorden? Van geloof, welk brood, welke bloemen, waar gaan we op vakantie? Geloof is een beleving, niet het onderwerp van de badpunten of de leverancier van hoe het moet. Blijf zelf nadenken en weet, eerlijkheid is niet altijd leuk. Maak je eigen keuzes, weet dingen niet met zekerheid. Transformeer van lood naar goud. Dankjewel, vrouwtje van de Ploeg. Dit is Een getrouwe weergave van wat wij bespraken. Ja, zeker. <laughs> Mooi. Zo helemaal de essentie. Ja. Nou, kijk eens Dankjewel. aan, vrouw. We zetten hem op de website eonl ditisdezondag. mad what's a boy to do Been in love with you Each every night your lips and hell I love you babe and I always have. but all your food makes me so mad what's about to do being in over Boy Blues van Tidi Lind. Ik luister naar een gesprek met schrijver en filosoof De van Brederode. Zij schreef het boek Stille Zaterdag. En uh, net voor de plaat hadden we het over... Ja, hoe hadden we het? Het is echt lastig samen te vatten. Over de thematiek van je boek, over geloof, over oprechtheid daarin. Onlangs heb jij uh, de preek van de leek gehouden. En daarin zei je dat geloven voor jou is de bereidheid... om je gewonnen te geven aan de waarheid over jezelf. Ja. Uh, kan je dat uitleggen? Uh, ja, nou ja, dat, zo uit de context is het bijna een soort tegeltjeswijsheid. Uh, ja, ik denk dat, dat, dat een aspect van geloven... ook is um, voortdurend de strijd met jezelf aangaan. Of althans, je het niet in de masochistische zin... dat je de hele dag rollend met je, met nee. je andere ik over straat gaat. Maar... Um, uh, te vaak wordt, wordt geloven, misschien gezien als het oordelen over dat wat er aan misstanden in de buitenwereld is. En, en uh, de zedeloosheid, de bandeloosheid, noem maar op. De normen en waarden heet De je normen ze weer. en waarden, jazeker. Um, terwijl ik zelf denk van. van um, in ieder geval in het Nieuwe Testament zit toch voortdurend die oproep. van. voordat je iets over die balk. Um, nee, over de splinter in het oog van de ander zegt. hou je bezig met de balk in je eigen. Oog. en dat neem ik vrij serieus. Ja, want hoe, hoe doe je dat dan zelf? Je zegt ja, niet de hele dag maar denken van wat doe ik allemaal fout, maar, maar, maar in, in je dagelijks leven hoe geef je dat vorm? Um, door heel um, alert te blijven op al die momenten waarop je uh, onwillekeurig en soms gebeurt het met een groepje mensen of zo, maar waarin je over een ander praat of um, nadenkt vanuit het standpunt van eigenlijk ben ik er al wel. Of, ah ja. of de manier waarop ik zelf dingen vormgeef, over dingen denk. Um, het denken dat je al aan de goede kant staat. Wat overigens niet iets is wat alleen gelovigen volgens mij doen. Maar dat hoort denk ik bij het mens zijn. Dat je toch op een gegeven moment jezelf vaak als de maat der dingen ja. gaat zien. En dan denkt van, gelukkig ben ik niet zoals zij. Ja, bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. En, en, uh, of in de keuzes die je maakt toch wel heel erg uh, laat afhangen. Wat win ik erbij? Krijg ik er iets voor terug? Uh, als ik zoveel uur vrijwilligerswerk doe, wordt het wel opgemerkt? Uh, hey? Of je geeft iemand iets? Daar heb je dus dat omzien weer. van Je kunt wel proberen um, in je leven... Um, nou, toch de ander voorop te stellen of althans zo te leven... dat je het idee hebt van, ik leg me in mijn handelen rekenschap af... van het feit dat andere mensen er ook zijn en me nodig kunnen hebben. Uh, maar ook daar kan op zeker moment een soort houding in kruipen... van denken dat jij wel weet wat die ander nodig heeft. In plaats van echt te luisteren en ook te aanvaarden... dat, dat als je iets voor iemand anders doet... Uh, het wel eens zo kan zijn dat dat helemaal niet in dank wordt aanvaard, mm. of, of dat daar niet mee gebeurt wat jij hoopt dat er mee gebeurt. Nou, dat soort dat, dat kunnen hele kleine worstelingen zijn, dat kunnen grote dingen zijn. Ik denk dat dat voor ieder mens ook anders is. Waar zitten je zwakke plekken? He, uh, dat kan geen enkele priester of dominee voor jou weten. Mm. Dus daarin. Dus dat je... bedoel je met zelfonderzoek, dat ja. je daar van jezelf over nadenkt. Ja. Ik las ook ergens dat jij geïnspireerd wordt ook door Etty Hillesum. Uh, ja, ook. Ja. Mede ook. Ja? ja en Ik zal haar niet onmiddellijk tot jouw tot jou, uh, grote inspiratiebron uitroepen. Maar dat is natuurlijk ook iemand die daar heel erg over ja. nadenkt. Ja. En, en kijkt van hoe, hoe kan ik uh, uh, er werkelijk voor de ander zijn. Ja. ja, ik denk ook dat dat altijd wel een thema uh, he, uh, zal, zal blijven in alles wat je doet. Zeker als je, zoals ik, een vak hebt waarin je um, heel makkelijk het sociale zou kunnen ontlopen. Hey, dat bedoel... je gewoon je boek zit te schrijven ja. in je studeerkamer. Ja. En uh, met de wereld de wereld kan laten, Ja, je? precies. En ik denk zelf van, van ik probeer wel uh, situaties uh, te creëren... of daarop in te gaan, um, gewoon in, in mijn vrije tijd. Waardoor ik wel degelijk ook met anderen samen... Uh, moet werken of, of voor een ander dingen moet doen. Want ik, ik zou het heel naar vinden als je op een gegeven moment... zo iemand wordt die het allemaal heel mooi kan zeggen. En, en uh, bij wijze van spreken ook nog prachtige ideeën heeft over de liefde... of over hoe de ideale samenleving eruit ziet. En tegelijk moet zeggen, maar ik heb me daar zelf al heel lang uit teruggetrokken. En hm. dat is het grote risico van mijn vak. En is dat ook een verwijt dat mensen je maken? Krijg je dat wel eens te horen? Nee, want ik, ik. Jij probeert dat te voorkomen. Ja, ja. Maar dat had ik, dat had ik al heel snel ook nadat na je je eerste boek hebt geschreven. en een beetje uh, in de schrijverskringen uh, je beweegt. dat je ziet dat, er, dat die verleiding er is. Dat sommige mensen hè, op, op een boekpresentatie. eigenlijk blijken ze alleen nog maar andere schrijvers te kennen. En dan, dan wordt het allemaal zo'n in zichzelf gekeerde toestand. Maar hoe, hoe doe jij dat dan zelf? Wat voor dingen doe jij om te zorgen dat je in die wereld blijft staan? Dat nou, je, dat vrijwilligerswerk of je organiseert samen met mensen. Ik uh, zit ook in een clubje waarbij je één keer in de maand lezingen organiseert. En ik vind het leuk. Ik ben iemand die zelf natuurlijk af en toe lezingen moet geven. Maar als ik met met hen die lezingen organiseert, staan we gewoon samen koffie te zetten... en de stoelen klaar te zetten. Dus dat je aan die andere kant staat... en met elkaar zorgt dat die avond voor zo'n spreker goed werkt... dat het publiek zich welkom voelt. Um, ik vind zelf, en ik zeg echt niet dat een ander dat ook moet doen... maar ik vind het zelf... Uh, bijna als ademen. Hè? Dat, dat je denkt van: ja, soms ben ik degene die met een bloemetje naar huis gaat en, en in de spotlights heeft gestaan. Maar ik vind het ook heel leuk om samen met anderen ervoor te zorgen dat iemand anders een mooi verhaal kan ja, houden. Dus dan, nou, dan ben je dienstbaar in feite. Ja, Daar komt het ja, eigenlijk op neer? Ja. Mensen zouden ook kunnen denken bij het horen van het woord zelfonderzoek: ja, uh, dan ben je al heel erg met jezelf bezig en heel ja. erg op jezelf gericht. Juist het tegenovergestelde van wat jij beschrijft, namelijk ja. dat je je richt op de ander. Ja. Ja, maar zelfonderzoek is, dat is volgens mij ook een misvatting. Dat je dat uh, in afzondering doet per se. Uh, nou zijn momenten van afzondering natuurlijk altijd heel heilzaam. Um, maar maar uh, zelfonderzoek is volgens mij eigenlijk op twee sporen leven. Um, dus aan de ene kant doe je gewoon je praktische dingen en... en um, ga je naar je ouderavond en hè, zit je rondom, vroeger dan rondom de zandbak... met medemoeders dingen te doen. En tegelijkertijd, um, daar parallel aan, is er, is er die reflectie... of die waarneming, en s'avonds als je, als je gewoon even stil zit... Um, even die stilte, de stilte laten. En daarin, ja, um, als het ware, voor jezelf die film van die dag terugzien. Ja. Maar daar heb ik eigenlijk ook nooit... Me hoeven voornemen hoor dat gaat vanzelf dan ja. loop je gewoon dan loop je gewoon langs wat er die dag gebeurd is. ja of je dus hebt het er z'n even... tweeën over ja, ja. en en en uh, zegt ook van goh waar komt dan zo'n gevoel vandaan of hoe ga je met iemand om dus dus ja dat dat nog eens een keertje wegen um, dat dat kan wel zorgen dat je dat je merkt van hè Blijf daar en daar me moeite houden in, in de omgang met andere mensen. Volgende keer toch iets alerter op zijn. Dus het is allemaal niet zo groot en zwaar. En um, met een enorme liefde voor de eigen navel. Nee, daar wilde ik je ook zeker niet van beschuldigen. Nee. Is het iets waarvan je denkt, dat, dat wordt dan wel weer groot. Maar zou, dat zou, het zou meer mensen eens moeten doen. Zou beter nou, ik heb, nou, ik, dat vind ik een gevaarlijke uitspraak. Ik heb het idee dat meer mensen daar behoefte aan hebben. En dat je het terugziet in uh, de enorme behoefte aan mindfulness. Maar ook aan um, verdiepingsdagen op het werk. Dat mensen naar een congres gaan of, of nog eens een extra training volgen. En ik denk ook dat dat heel zinvol is. Het enige jammer is dat... Dat, um, nou, dat heeft ook met de hectiek en de waanvolle dag te maken... dat dit vaak incidenten blijven... Hm en mensen even eens een keertje in een, in een retraite oord zich terugtrekken... Uh, om daarna weer volder tegenaan te gaan. Terwijl ik denk, van, van het zou heel mooi zijn als het normaler wordt gevonden. Uh, uh, maar daarin kunnen mensen, denk ik, elkaar ook een, een beetje helpen... om te, gewoon te accepteren dat mensen bijvoorbeeld... Uh, één dag in de week hun mobiel hebben uitstaan ja. of... Maar we leven in zo'n soort druk van. Oh, de buurman is altijd bereikbaar, dan moet ik dat ook zijn. En, en... Dat hoeft niet, wat jou betreft. Ik ga je even ja. wat haasten. Ja, want ik wil nog graag even dat je voorleest hoe jouw ideale zondag eruit ziet. Oh jee. En we hebben nog maar even. Dus <lacht> de ideale zondag van De Sanne van Bredero. Ja. Mijn ideale zondag is een stille zondag. Uitslapen, rustig ontbijten, wandelen, lezen en uitgebreid koken. S'avonds een mooie dvd en een goed gesprek. Maar lekker schrijven een zondag lang is ook een feest. Nou, dankjewel, is Sander van Bredero. Zometeen na het nieuws van 8 uur kunt u luisteren naar Vroege Vogels. Vanmiddag, kwart over twaalf, in de perstribune. Blikt Govert van Brakel terug op de afgelopen media en sportweek. Zullen we de aankondiging eerst eens even beluisteren? Met oud-politicus Ed Nijpels over de zoektocht naar nieuw politiek talent... en een geschikte fusiepartner voor zijn omroep, de Tros. We hebben daar geen zendercoördinatoren voor nodig. Maar ook het medische wonder van Monique van der Vorst. Ooit zat ze in een rolstoel. Nu wordt ze professioneel wielrenster. Normaal zag ik alleen mijn bovenlichaam heel hevig heen en weer gaan... en nu zie je opeens je eigen benen bewegen. Dat, ja, dat was zo mooi en het profvoetballer onthult dat hij na zijn 40 40ste nog steeds met lego speelt. Vanmiddag kwart over twaalf in de perstribune Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Als ik zeg, geen euro's meer op de bank, maar zilver of goud, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com, bescherm je vermogen. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze uh, niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Als ik zeg tot 11 uur s avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Amsterdam Gold.com, bescherm je vermogen. Zit u nu achter het stuur? Besteed dan niet te veel aandacht aan dit Volkswagen-spotje...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 De Maxproms komen er weer aan op 9, 10 en 11 december in de Jaarbeurzen Utrecht. Met prachtige optredens van Rob Denijs, de Nijs, de Nieuw-London-Koraal en Gloria Gaynor. Kaarten zijn al verkrijgbaar vanaf 15 euro. Bel nu voor kaarten 0900 9000 8000 45 cent per minuut. Of ga naar maxproms.nl Let op, een investering die goed is voor de Nederlandse economie en scheepvaartsector... ...is nu extra goed voor uw vermogenspositie.